Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Toen, uh, toen stond ik, nou al langer geloof stond ik, met een paar jongens te praten in het café. En dat was op de dag, daarom weet ik het nog zo goed, dat uh, Johan Derksen van Football International... die was bedreigd. Die was bedreigd met de dood. Als hij naar Tilburg zou komen, dan, dan zou hij worden doodgeschoten. En toen stonden daar zo over te praten, zeiden we die jongens tegen mij... Uh, wat vind jij daar nou van? Ik zei, ja, dat, dat lijkt me verschrikkelijk. Ik bedoel, dood moeten we allemaal...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 En toen kwam er een, een, een, een gesprek uit. Ze zei, ja, maar je moet dat, dat, dat met de dood bedreigen... ook zo langzamerhand met een korrel zout nemen. Want op dat internet, iedereen bedreigt elkaar met de dood. De hele dag zitten allemaal mensen... op dit moment ook zitten 400-500.000 mensen op het internet... om elkaar te bedreigen. Laatst had Ajax van PSV gewonnen. Ja, maar ik, heb verbarst, ik moet dood. En dan heeft Ajax van AZ verloren. Maar ik heb verbarst, ik moet dood. Of, of hun toe moet oprotten. En dan is hij weg, hij moet terugkomen. En laatste, iemand zeggen mij... Maar... Of ik wel eens bedrijf was met de dood. Ik zag regelmatig krijgen in een of ander mailtje... en dan staat er, uh, Joep moet dood. En er staat er vaak bij DT, weet je wel. Dan, uh, ja, dan is het altijd goed, denken ze. En ik stuurde altijd een mailtje terug, één fout en negen. Maar, maar, maar... Het zijn geen lachenbekjes aan wie je het stuurt, hoor.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 En die komt dan bemiddelen. En dan, dan, dan staat hier die heg. Je moet hem zo zien. Hier die heg. En dan zit hier de ene buurman. En dan hier staat dan die andere buurman. En dan komt de rijder en zei... PING! ze we de En dan, dan, dan zegt de buurman... ja, nou, de heg is te hoog. <truimert> en dan zit die rijder kunt u dat een beetje expliceren. Nu, maak aan het wel uitleggen. Kijk, luister. Toen ik hier kwam wonen, toen was de buurman nog niet, had ik een lekker hechtje gewoon. Kieken, kieken, wat de kieken wou. En toen kwam de buurman en brrr, ging het hechtje omhoog. Zeg zei: hey, Hé, buurman, zoiets met schijtje, Nu, nee, nu, nee, dat hoeft niet. Ik zei: Dat hoeft niet. Ik wil kieken waar de kieken kan. Nu, nu, nu. Ja, ze te rijden rijndrijver: Ik denk dat ik u wel begrijp. Nou, oké. Okay. En dan gaat net een andere buurman, ping, en zegt hij: Buurman, waarom is de hecht zo hoog? Ja, omdat hij een hele lelijk wijf heeft. En. Uh... <lacht> jij ja, die hecht kan mij niet hoog genoeg zijn. Als je die zeekoe ziet grazen, dan wil ik niks meer maken. En ze stinkt ook nog uit die stotterende bek. Ik wil er niks meer maken. Ik ben van plan om nog een hele rij populierend worden maar. Ik ben al in Berlijn geweest... om te kijken of er nog zo'n oud stukje muren overaan. Nou, En dan gaat de gaat de het opbeten. Het, het, op, het. het is zo'n grappig programma. En volgens mij is het ook Nederland meteen in de notendop. Als je echt Nederland wil samenvatten... Dan moet je gewoon naar de rijdende rechter kijken. Ik vind zelf, eerlijk gezegd... dat het verplicht moet worden gesteld... in de inbrengingscursus. Inderdaad. Hey. Dus als hier iemand asiel komt zoeken... die kijkt eerst naar de rijdende rechter. Dan heb je grote kans... dat hij daarna zegt... nou... ik ga toch nog even een landje verderop kijken. Maar veel mensen vragen... ben je bang... voor mensen die je bedreigen op het internet? Het doet mij... Helemaal. En zich hey, de deze nog! Zo no, no, no, no. so schön, schön, zo schön, zo schön, schön, schön, zo schön, Zeit. schön, zo schön, zo schön, schön, schön, zo so schön, schön, zo so schön, schön, zo fern, so schön, fern so schön, die Zeit. So schön, schön, Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz, alles lief so weit, so weit. So schön, schön war die Zeit. Dort wo die Blumen blühen, dort wo die Träne blühen, dort war ich einmal zu Hause. Fand. Da liegt mein Heimatland Wie lang bin ich noch allein so schön Schön war die Zeit So schön Schön war die Zeit Viele Jahre schwere Froh Harte Arbeit karge Raus, da kein, kein Glück, kein Heim, alles liegt so weit, so weit.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 Held of voktie Stadjeugd sentiment zich. Ik vond mijn moeder altijd zo'n leuk plaatje. We hadden het nog als singeltje. Ik heb hem nog steeds trouwens. Ja, het originele singeltje. Memories are made of this. Van Dean Martin. En dat natuurlijk in de uitvoering van Freddie Queen. En dat heet Highway. Dit zijn de fortunes. Here it comes again. Wat? I see that girl go walking by. Here it comes again. En ik kreeg net een uh, berichtje van iemand binnen, ook weer over een 3-in-1. Leuk dat u reageert trouwens, maar uh, we doen er maar één per dag, hè? We gaan niet elk uur een 3-in-1. Dat duurt veel te lang, man. Nee, we doen er maar één per dag. Uh, wat zei je? Ook oh, dacht je wat zei Ja. Um, oh, wat zei je dan? Ja. Dat we er maar één. Ja, dag doen. we doen er één per dag. Maar ik krijg net wel een leuke binnen. Maar één uh, titel daarvan, wanneer uh, die dat instuurde. één uh, titel, die kan ik niet vinden. Dat is namelijk niet van de zanger die je opgeeft. Nee. We vraagt er een uh, iets van Tante Julia van Rob de Nijs... maar dat is van Boudewijn weinig Groot. Ja, maar ja. ja, dat kan natuurlijk niet. Dus uh, dan moet je even een andere uitzoeken van uh, Rob de Nijs... want uh, die is ja. er niet van Rob de Nijs. Ik denk dat hij eigenlijk zuster Ursula bedoelt. Ik mag denk het we, ook, ja. Ik denk het ook. Maar goed, uh, dat mag u nog even corrigeren via de WhatsApp, hè. Maar hij komt aan de beurt, hij komt, uh, gaat op de lijst... en uh, maak je geen zorgen, maar we doen hem maar één per dag. Dus uh, niet zeggen van, nou, twee uur moet je niet drie in één draaien. Nee... Dat doen we lekker niet, want we hebben twee uur heel andere dingen te doen. Ja, zo is het nou eenmaal. Zeker gaat het weten. Hè? Zeker ja. weten. We krijgen straks nog, als het goed is, nog een weekendreport. Is dat er dan niet? Ja, ja. Oh, dat ja, is er ja, wel. Ja. Nou, dat krijgen we dan ja. ook nog. Die gaan we dan bellen tijdens de volgende plaat. En, uh, Dat is van, uh, God, dan ben ik de naam weer kwijt. Nou ja, dan kijk ik wel even naar. Ben ik de naam weer, weer, weer zoek? Van, start maar uh, start gewoon, in. Misschien, wow, ja, misschien weet ik het straks wel weer. Ja, of niet. Je maar weet het gewoon maar nooit. Ja, gewoon in je stad, Misschien weet ik het. Nee, niet, niet. Oh. Uh, ik denk niet dat jij dat weet. En ik denk ook dat hij hem niet instaat. Eh, ik heb weer een probleem. Oh, nou. Oké, okay, next. Ja, dan de volgende maar. Dit is Frida Bokhara. Wauw. Ja, dit is heel mooi. Gebaseerd wow. op een stuk van Bach en het heet Samuel Chanson. Ja. I il y 100000 Is toch? Het is gebaseerd op een compositie van Johan Sebastian Bach. En het heet 100.000 Chanson. Ja, ja, prachtig. Oftewel, uh, duizend mooie liedjes. He? Toch? 100.000 uh, Chanson. Ja, ja, toch? 100.000 liedjes. Oh, 100.000. Oh. Ja. ja, maar... 100.000, hè? 100.000. Johan weet veel. Oké. Okay. Dat was de fra les Frans vandaag. De... Ja. uit de zand... Reporter Joop van es, Junior. <laughs> Ik zou altijd, euh, zou altijd, met met Zonneveld euh, willen zeggen, met Wim Zonneveld van die aan een vriend vroeg van hoe vind je mijn Frans tegenwoordig? Toen zegt die vriend: sinds Sodom en Gomorra is er niet meer zo gezondig tegen de geslachtsregels. <laughs> Ja. ja, zo kunnen je het ook bekijken. Zit die vent zit nou aan de telefoon, die van Es? Of, uh... Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, goedemiddag oh, er. Ja ja, ja. ja, ja. Goedemiddag Goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Maar Waar is jouw Frans gebleven Ruud? Nou, wat Frans gebleven? Ik kwam hem vorige week nog tegen, daar was ik niet blij mee. Nee. Goed. Gaan we het niet over hebben. Nee. Gaan het over het afgelopen weekend hebben. En, en een klein beetje toch over komende week Ruud. Oh. Want, uh, ja, komende week staat in ieder geval in het teken van uh, de, de, het KLM Open. Ja, dat zie je overal, hè? Nederlandse, Nederlandse uh, Open kampioenschap Golf op de baan van uh, Kennermer Golf. Uh, Kennermer Country... Uh, Golf. Golf, Golf en Country Club. Zo, zo moet het zijn. Uh, ja, moet. <laughs> en da, dat is eigenlijk zaterdag al begonnen. Oh. Want zaterdag was... Uh, een charity challenge. Dat, dat is een, een sponsorwedstrijd. Wedstrijd. Er wordt gegolfd voor geld. Mm -hmm. Veel geld. Daar uh, doen een heleboel bekende Nederlanders mee. Onder andere, uh, nou die ken je vast wel. Jack van Gelder, Ronald de Boer. Uh, Frits Sissing en, en bijvoorbeeld uh, Rick Engelkers. Die speelden mee met uh, uh, genodigden en, uh, van de partners van het, uh, het KLM Open. Uh, dat zijn... Uh, ja, hoe zal je het zeggen? Bekende Nederlanders. Ik hou niet van dat woord, maar dat is weer wat anders. Maar ze brengt wel heel veel geld in het laadje. Want zaterdag werd er maar liefst 58.000 euro opgehaald voor Unicef. Het, uh, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat is mooi werk, toch? En het gaat er niet om wie er dan wint. Het gaat er gewoon om... Dat je meedoet. Ja. En dat, dat is dus gebeurd afgelopen zaterdag. En, uh, voor het KLM Open. En, en KLM Open is onderdeel van de European Tour uh, van Golf. En dat, uh, ja, dat, dat is een heel uh, hoog aangeschreven toernooi. En dat wordt uh, van, uh, dit jaar voor de tweede keer in successie in Zandvoort gespeeld. Um, dat gaat overigens drie jaar lang. En dan gaat het weer naar een andere uh, uh, baan toe. En uh, dit, uh, dit is dus de tweede keer uh, in successie dat het op Zandvoort is. En dat, uh, dat gaat uh, vandaag... En ik wil dat uh, graag nog wel eventjes benadrukken. Gaat dat uh, verder? Want... Uh, Vanavond, uh, nee, eigenlijk moet ik zeggen vanmiddag om vier uur, begint een rematch tussen Miguel Angel Jiménez, een uh, Spanjool uiteraard, en uh, uh, uh, Joost Luijten, de, de, de winnaar van vorig jaar, een Nederlander, die voor het eerst in... Ja, en in een aantal jaren dat de Nederlander weer eens een keertje dat Carlum open won. En um, die, die, die wedstrijd vorig jaar was heel spannend. Uh, aan het einde van in principe de, de hele dag, de laatste dag, stonden Jiménez uh, en Luiten gelijk. Ja, en dan moet er een, uh, een, een soort van play-off komen. Ja. En uh, die werd gewonnen door Luiten. Dus Luiten was vorig jaar de kampioen. En nu heeft uh, Daan Sloten, de, de directeur van uh, het KLM Open... die heeft uh, uh, een heel leuk idee verzonnen. Vanmiddag om vier uur gaan die twee met elkaar een rematch aan. Dus zeg maar een soort van raak van gymnast moeten worden... Ja. ...maar dan moet ook Luiter moeten proberen... even zijn best te doen om dat weer te verslaan. Ja. Nou, dat begint om vier uur... ...op de baan van het KLM... Uh, van, ...van KLM open... Op, van, de, ...van de Kahneman Golf and Country Club... ...en dat begint om vier uur... ...en dat is helemaal gratis. Nou, dat wil ik wel wat zeggen... ...want ja. ik ken andere zaken... ...waarvan het dus niet meer gratis is eigenlijk... Uh, ...met name... ...met het golf... Nou, dit is dus leuk om een keertje met, met Topgolf eh, kennis te maken. De uh, is gratis, ga naar de Kennemer Golf Club toe en ga daarvan genieten. Dan kan je zien uh, hoe professionals uh, golf spelen. Dan hadden wij uh, even kijken, afgelopen zondag, uh, met name gisteren dus... was er uh, op het strand bij uh, um, Talassa, het in Talassa, was uh, de eerste landelijke kinderstranddag... En dat werd georganiseerd door um, het uh, Strand Zandvoort. dus een organisatie die het, go het goed voor heeft met uh, het strand langs de Noordzeekust met name. En uh, de, onder andere, er waren dus 23 uh, standpalfdieners bij betrokken. En Zandvoort was er een van. En het is een gigantisch succes geworden. De kinderen konden uh, een, een kaartje kopen van 5 euro. En het hele bedrag ging naar, even kijken, Make-A-Wish Nederland. En totaal was het over uh, de hele de, de Noordzeekust was dat 9.865 euro en 10 cent. Waar die 10 cent vandaan kan, mag het liever hier weten, maar dat was het wel. Dat, dat bedrag wordt dus overgemaakt bij Make-A-Wish een heel goed uh, idee, een heel goed uh, onderbouwd ook, want met name hier in Zandvoort de uh, strandactief, deed daar aan mee. Nou, en ik ken, ik ken de eigenaar en die man heeft het helemaal goed voor mijn kinderen. Doet helemaal hun dingen. En die was er de hele dag mee, zoals het in Duits heet, beschefdigt. Ja, ja. Oh, je hebt net Freddie Queen gehoord natuurlijk. Vandaar dat je nou in Duits begint. <laughs> <laughs> nou ja, goed, dat, dat, dat, zo zegt men dat nou eenmaal Oh, ik dacht dat je dat ja, deed eenmaal. omdat je net Freddie Queen met Heimwee gehoord had ja, ja. <laughs> nee, Oké, okay. en er was ook nog zondag was er, een open dag van het theaterschool Het Nest ja. Dat is een, een, een school die, die uh, in diverse leeftijdsklassen kinderen uh, uh, leert en begeleidt met dans, zang uh, performance, uh, van alles nog wat. Organisatie, uh, uh, regie, van alles nog wat. En dat was gisteren weer de, de, de nieuwe uh, open dag aan, het, aan, het, uh, aan de voorkant van het nieuwe seizoen dat volgende week begint. En dat is een ontzettend uh, succes gebleken. Uh, uh, even kijken, er zijn zelfs kinderen uitgenodigd om vandaag deel te nemen aan aan, uh, ja hoe noem je dat uh, um, uh, huh? Huh? Huh? Hè, weet je wel <tie> ja ja nou, ik weet het ja. <tie> heen uh, gedronken gewoon zo zo'n weekend nee toch <tie> ik kom er even niet uit oh. maar goed ze mogen deelnemen aan een uh, aan een soort van masterclass ja er uh, is uh, de, de, de topklas is de masterclass en daar moet je auditie voor doen. Dat woord zocht ik dus. En eh, dat wordt, gaat vandaag gebeuren. En dan gaat het hele seizoen weer draaien. Ik heb, ben gisteren bij de jongsten geweest. Dat is heel aandoenlijk. Maar dan zie je ook dat kinderen... Eh, een heleboel kinderen geen schaamte hebben om zich te, te, te uiten ten opzichte van hun publiek. En dat vind ik heel verwonderlijk eigenlijk. Eh, een hele goede zaak. Ze krijgen eerst... Instructies van, uh, van, van, van leraar Hessen. Ja, hoe zou je ze iemand noemen? Weet ik veel. Uh, die, uh, daarna gingen ze dus bepaalde dingen doen. En ik zeg, zo, je durft. En uh, dat was echt heel erg aandoenlijk om dat te zien. Goed, vandaag heb ik het ook gehad over de rematch dus... van de KLM Open. En dan, morgen nog, want dat is helemaal nieuw... gaat bij de watersportvereniging Zandvoort aan het Zuidstroom... ...gaan de groepen 8 van de basisscholen van Zandvoort... ...gaan uh, een soort kennismaking doen met watersport. En hebben namen op, uh, op zee. Dat is heel apart. Het is heel anders dan op het binnenwater. Ze krijgen daar vanaf 11 uur ze instructie van uh, instructeurs, uiteraard. En dan kunnen ze bepaalde dingen kunnen ze leren... Heel leuk om te zien. Als uw kinderen in de groep 8 zitten van die basisscholen, ga daar naar kijken. Het is gewoon gratis, uiteraard. En moedig ze aan. Ik ben het zelf ook. Kan haast niet anders. En ik denk dat het een hele mooie ochtend wordt morgen. Nou Ruud, dat is hetgeen ik wil zeggen eigenlijk. Nou, gezellig. Ja. Nou, er is weer genoeg te doen. Ja, ja in, het, in, in ieder geval vandaag en morgen, dat sowieso. De rest komt uh, vrijdag wel weer, want er is afkomend uh, weekend is er weer een tentander te doen. Nou, ja, ja, ja. En, en dan kan ik ook nog een verslag doen van de eerste twee dagen van het KLM Open. Nou, hartstikke, hartstikke mooi. Oké, okay. dus we gaan het helemaal volgen, dat KLM Open, want uh, we hebben ook uh, mensen te plaatsen. Dus dat gaan we helemaal volgen, allemaal. Helemaal gezellig. Oh ja. Hey, Joop, uh, bedankt weer voor die Voor je informatie ja, graag gedaan uiteraard. En uh, we zien elkaar vrijdag weer. Toch? Nou ja, spreken in ieder geval. Nou ja, spreken dan. Toch? Nou ja. ja. Want ik, ik zit zelf ook op de kennengolfclub natuurlijk. Oké, okay, gezellig. Dan, zien we, dan horen we je vrijdag weer. Goed. Oké. Okay. Tot hoi. dan. Oké. Oké. Because you know I'm all about that bass, about that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 Yeah. Het is een leuk liedje voor bassisten dit. Hij heeft het alleen maar met bas en niet met uh, treble. Dus, uh, hoge tonen vindt ze niks, maar bas tonen vindt ze lekker. Ja, dat trilt ze lekker. Ik kan bijna zeggen, heb je geen vibrator nodig. Maar oké. Okay. een Trainer heet het, mens. All About the Base heet het. Waarom uh -huh. wilde hij net niet starten? Zitten er zitten te veel lage tonen in. Aha. Uh -huh. Ja, maar goed. Het... Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws. Met Angela de Koning. Zonder Bas. Zonder Bas? Nou, dat kan wel. <laughs>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 De cursus wordt begeleid door twee docenten die ervaring hebben... in het maken van pet voor kleden en rouwverwerking. De cursus start op maandag 20 oktober. En die is één keer in de twee weken van 2 tot 4. En inschrijven kan via www.pluspuntzandvoort.nl... of bij de balie van Pluspunt uiteraard aan de Flemmingstraat in Zandvoort.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 NL. Nogmaals, postbusveiligheid apenstaatjeheemsteden.nl. En vermeld u bij aanmelding het onderwerp preventiebijeenkomst, uw naam en uw telefoonnummer. En let wel op, het aantal plaatsen is beperkt. Dus als u mee daarbij wil zijn, graag snel opgeven. Geeft jouw buurvrouw elke week de plantjes water voor je. En help je schoonzus met huishouden? Of misschien uh, is het je broer die regelmatig op de kinderen past. Dan wordt het tijd om deze kanjes eens flink in het zonnetje te zetten... tijdens de jaarlijkse Hulp van het Jaar verkiezing. Ook dit jaar wordt de verkiezing georganiseerd door de Nationale Hulpgids. Gewoon omdat al die hardwerkende hulpkrachten wel eens flinke schouderklop verdienen. Uzelf, uw familieleden of collega's kunnen de hulp die volgens u een beloning verdient opgeven via de website van nationalehulpgids.nl. Dus nationalehulpgids.nl. En uh, aanmelden kan tot 20 oktober. En vervolgens kan het publiek stemmen op de favoriet. En in de week van 17 november wordt de winnaar bekendgemaakt. En uh, die gaat natuurlijk met een hele mooie prijs naar huis. De politie uit Haarlem was zaterdag op zoek naar een 38-jarige man uit Zandvoort die als vermist was opgegeven. Daarbij was Burgernet, een burgernetbericht verspreid. De man werd om half twaalf ochtends voor het laatst gezien bij de Leidse Vaart. De politie meldt nu dat de man inmiddels weer terecht is fietser en een bestuurder van een snorshoebetroep zijn in de nacht van zondag op maandag lelijk ten val gekomen. Het tweetal reed over de zeeweg richting Haarlem toen ze rond half twee. Uh, Oké. Okay. <laughs> toen ze twee fietsers wilden inhalen. De inhaalmanoeuvres uh, liepen echter niet vlekkeloos. Het tweetal kwam dan ook ten val. De bestuurder van de scooter liep dermate. ...verwondingen op dat hij... ...naar de nodige zorgde plaatsen... ...naar het kennemer Gasthuis moest worden overgebracht. De fietser is met de ambulance meegereden naar het ziekenhuis. En uh, de fietsers die door het tweetal werden ingehaald... ...kwamen met de schrik vrij. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is uh, vrij zonnig. Het blijft overal in de regio droog. Af en toe drijft er wat uh, stapelwolken langs. Het wordt maximaal 19 graden en dat is iets lager dan gisteren. Vanavond en vannacht is het helder, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft droog en er bij een zwak tot zwakke noordwestenwind daalt de temperatuur naar 11 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar vooral in de middag zien we ook weer regelmatig de zon. En het wordt maximaal 18 graden. Tot zover. He, dit. Ja, daar woont nog steeds de Zandvoort die denk Lark. Ja, natuurlijk. En Beppie ook de drumster. Denk Lark zang, Bepp Sverris uh, drums, Douglas Jacobino bas, Jill Rijnenberg en Dries Bonnes, gitaren en Hans Edgar Kat. En uh, die speelde de Er waren de blazers samen met Ted Sane en ik zou er natuurlijk op de toetsen. Zal voor quality. En dan doen we dat heet Let Me Come On Home. Positie van Otis Redding overigens. En dit is Gary Moore. Still got the blues. Yeah. Used to be so easy. Here comes the shame, here comes the shame van Sia. Dat heet Chandelier. Nou, soms dienen mensen ook wel uh, verzoekjes in bij ons. Dat vinden we leuk, hoor. En dan geven ze een titel op en dan zoek je eigenlijk in de pok en dan kan je het niet vinden. Weet je wel. Zo was ook bijvoorbeeld met het volgende vriendje. You are my friend. Nee, zo heet het helemaal niet. Het is een ander nummer. Maar uh, we gaan het wel draaien. Dire Straits You and Your Friend. Zo heet het. Speciaal verzoek. En ik kom zijn eerste. Ja, Dit ja. is Mark Noffler en Dier Street. Man vroeg gedaan, Street And you and your friend. Mooi nummer. Prachtig. Prachtig. Kende hem niet, maar vreselijk mooi. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Ja, en dan zit het er alweer op, hè. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Wat zei je? Ik zei, ja, wat gaat het snel. Ja, twee uur hard, Ja, twee uur zijn om, voor je te weten. Ja hoor. Ja. Ja. Je bent een, beetje, een beetje bezig, ben je wel. Ja, nou ja, we zijn twee uur bezig. Goed, laatste nummer was dus van Dire Straits. En uh, we gaan uh, de thuisreis weer aanvaarden. en We zijn er woensdag weer. Uh, Ansel en ik de ja. minister. En uh, morgen zijn Doen en Dolly het. Ja. En dat is ook leuk. Uh, woensdag zijn wij we er weer, hè? Ja. Ja. Ja. En dan met onze 4 uur radio. Ja, ook nog uh, de finale ja. Ja, dat Jongen, het hebben even druk. Nou, uh, fijne dag allemaal verder nog. Fijne maandag, happy Monday. En uh, tot woensdag. Dag! Tot woensdag.